Gaat ons deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 56, vers 4. Gij weet, o oh God, hoe ik zwerven moet op aard, mijn tranen hebt geen uw fles begaat, Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? Gewis, dan zal mijn bij vijand beven en als ik roep. Rugwaard zijn gedreven, dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven, niets maakt mijn ziel vervaard. Psalm 56, vers 4. We worden voorgelezen, eenzame wel 20 vanaf vers dertig tot het einde. We noemden nu eenzame wel 20 vanaf vers dertig. Toen ontstak de toren van Saul tegen Jonathan en hij zeide tot hem, Gij zoon der verkeerde in wederspannigheid, weet ik het niet, dat gij den zoon van Isi verkoren hebt tot uw schande?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 Waarom zal hij gedood worden? Wat heeft hij gedaan? Toen schoot Saul de dus spies op hem om hem te slaan. alsof merkte Jonathan dat dit hem volle bij zijn vader besloten was David te doden. Daarom stond Jonathan van de tafel op in hittigheid des torens. En hij at op den tweede dag de nieuwe maan. Geen brood, want hij was bekommerd om David, omdat zijn vader hem gesmaad had. En het geschiedde des morgens dat Jonathan in het veld ging op de tijd die David bestemd was. En er was een kleine jongen bij hem. En hij zeide tot zijn jongen, loop, zoek nu de pijlen die ik schieten zal. De jongen liep heen en hij schoot een pijl... ...die hij deed over hem vliegen. Toen de jongen tot aan de plaats des pijls... ...die Jonathan geschuld had gekomen was... ...zo riep Jonathan de jongen na en zeide... ...is niet de pijl van u af en verder? Wederom riep Jonathan de jongen na... ...haast u, spoed u, sta niet stil... De jongen van Jonathan nu raapte de pijl op en ik kwam tot zijn heer. Doch de jongen wisten niets van. Jonathan en David alleen wisten van de zaak. Toen gaf Jonathan zijn gereedschap aan de jongen die hij had. En hij zeide tot hem, ga heen, breng het in de stad. Als de jongen heen ging, zo stond David op van het de zuidzijde... En hij viel op zijn aangezicht ter aarde. En hij boog zich driemaal. En zij kusten elkander. En weenden met elkander. Totdat het David gans veel maakte. Toen zeide Jonathan tot David. Ga in vrede. Hetgeen wij beide in de naam des heren gezworen hebben zeggende. De heren zij tussen mij en tussen u. En tussen mijn zaad. En tussen u zat zij tot in de eeuwigheid. Daarna stond hij op en ging heen. En Jonathan kwam in de stad. Onze hulp. En onze verwachting is zij...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 Worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God, de Vader en Christus Jezus, de Heren, door de Heilige Geest. Amen. Zoeken we het aangezicht. Heer. u zult uw eeuwige raad uitvoeren. En u zult het doen op de wijze waarin uw deugden worden verheerlijkt. De zaligheid aan uw gemeente zal worden geschonken. En uw wraak zult oefenen over allen die de zoon uw liefde hebben verworpen. Wanneer we in de toenadering tot uw troon... Ons met de gemeente zoals ze nu is opgekomen, uw aangezicht zoeken, het grootste deel van vreemdelingen die van elders zijn. Mocht het u toch behagen vanavond het woord uw verwaarheid te gebruiken, u zegt dat er nog andere schapen zijn die van deze stal niet zijn, die moeten ook toegebracht worden. En dan zou het kunnen, heren, dat u het ene voorbij gaat in ongeloof en het andere bijzet uit genade. Wanneer we vanavond in uw huis zijn, dan zijn we samen met mensen, kinderen, Allen verklaard in uw woord en allen begrepen in die ontzaggelijke waarheid dat er niemand is die u zoekt tot niet heen toe. Onder de waarheid dat we u de levenden God de rug en de nek hebben toegekeerd, dat we onze bakken hebben uitgehouwen die geen water bevatten, en peren genomen hebben om te leunen, die de handen zullen doorboren. Maar, heer, ondanks dit, zijt u het toch zelf die getuigenis gaaft in uw woord: dat u met die gemeente zijn zult tot aan de volending der wereld. En dat uw heilig doel zal bereiken en dat er altijd zal wezen een overblijfsel na de verkiezing van uw goddelijke genade die op uw naam zal betrouwen. En omdat uw woord nooit ledig weerkeert, mogen dat woord in dit uur gebruikt worden tot de verheffing van uw naam en de toebrenging van uw gemeente dat een machtwoord te heren. Want u zegt tot het noorden geven, tot het zuiden. Houd niet terug. Breng mijn zonen van verre, mijn dochters. Van het einde der aarde. U zult ook waarmaken dat er spijze is in uw huis. En alzo ook uw erfdeel. Verblijden in uw bedenhuis. En dan mocht er ook in dit uur uit de volheid van uw goddelijke genade. Spijzen zijn voor de hongerige. Wat water voor de dorstige, Wat kleed voor de naakte. De boodschap van de vrijheid voor de gebonden, En wat in stof is neergebogen mogen door u worden opgericht. U mocht in al de verborgen leidingen, die u met uw kerk houdt, onderwijs geven. heere man. in alles rijpt u uw gemeente om te beantwoorden aan uw heilig doel en rijpt u ook de zondaar tot de dag des kwaads. Opdat u vervullen, Heer, ook in die weg wat uw toezeggingen waren, mijn oog zal op u zijn. En ik zal raad geven wanneer we vanavond mogen denken over de leidingen die u wilde houden met uw kind en knecht, David. Met al die verborgen leidingen, met die weg van de totale afbraak. Is dat toch ook een les die je ge uw gemeente leert? De weg van de afbraak van het hunne, opdat alleen het uwe zal overblijven en u waar zal maken dat u uw eigen werk kroont. En dat op uw tijd en wijze we zullen zien en doorleven dat alle dingen... Moet meewerkend en goede heere, Degene die naar u voornemen. Geroepen zijn. Mocht u ook dit uur de gemeente bezoeken met uw heil. Met alle omstandigheden des levens die u kent. Met alle vragen die er zijn. Op dat ook in dit uur waar zou zijn. Dat van de daken wordt gepredikt wat in de binnenkameren geschiet. Heren, dat u gedenken wat thuis moest blijven... wilde blijven. Ach, het is u allemaal bekend. We leven zo ver van de waarheid. Heren, God is best. En we hebben en we houden hem voor het les. Er is een diepe slaap op alles terechtgekomen. We zijn als de smidshond... ...die de sprankels vuur op zijn huid niet meer gevoeld, ...maar mogen u nog een geest daaropwekking... ...ook in de gemeente verlenen tot heil en tot waarachtige bekering... zou het u kunnen behagen ook te gedenken... ...aan deze ouders die straks hun zaad u de heren voorstellen mogen... ...om de geheimen te kennen van de, de bediening van het bloed. Want, heren, gelijk het water de onreinigheid des lichaams afwast, zo reinigt het bloed van het lam van de zonde. O, ondergedompeld worden in de dood en opgehaald tot het leven. Ze mochten er iets van zien dat uw bemoeienissen nog uitstrekt uit hun kinderen. Want u bent de God van de eed en de God van het verbond. U handelt met de mens verbondsgewijze. Daarom gaf u de verbondsopenbaring. Daarom gaf u de verbondstekens. Daarom gaf u de sacramenten. Om te doen zien in de zichtbare prediking wat de mens is. De mens moet gereinigd worden. De mens moet geheiligd worden. De mens moet vernieuwd worden. Het wordt alles in de bediening van de dood ons aangewezen. Geef dankbaarheid dat u de moeders doorhield. En gedenk dan ook aan alle noden en zorgen in de kerk. Trouwdragende die in ziekenhuizen zijn. Die worden verzorgd, die worden verpleegd. Die met noden en zorgen over de wereld gaan. Mogen u ook God betonen dat op het noodgeschrijf grote wonderen gebeuren. Dat u uw aangezicht u legt over uw kerk. Over die verscheurde en door uw geest getuchtigde kerk. Dat uw koning der kerk nog eens betonen mogen. Van het gruis van uw Sion af te weten. schoot alle moeite verdriet. Aanschouwt uw knechten en allen die wat te doen hebben in uw gemeente en geef uw knecht vanavond die eenvoudige wijsheid en de wijsheid van de eenvoudigen om bij het licht van uw geest de schriften te openen, om uw naams wil Amen. We lezen u nu formulier om de heilige doop te bedienen aan de kinderen. De hoofdzon van de des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen tezij wij van nieuws geboren worden.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 aangezien ze ook zonder hun weten dat is in Adam deelachtig zijn en als we ook weder in Christus tot genade aangenomen worden gelijk God spreekt tot Abraham de vader aller gelovigen en zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende in Genesis 17 vers 7 ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u en uw geslachten tot een eeuwig verbond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 uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte varen om met al zijn volk in de rode zee verdronken hebt in uw volk Israël voet daardoor geleid. <tie> Doordat welk de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid. Dat ge deze kinderen genadig wilt aanzien. En door uw heiligen geest, uw zoon Jezus Christus, inlijven. Opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgen, vrolijk dragen mogen. Hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uw entwil getroost verlaten.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 Eerstelijk. Hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis, zelf onderworpen, of je niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaat te zijn er gemeente behoren gedood te wezen. Ten ander of je de leden in het Oude en Nieuwe Testament in het artikel in. Dat christelijke geloos begrepen is in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend te waarachtige en de volkomene leer der zaligheid te wezen. En te derde, of ge niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn waarvan gevader en moeder zijt, in de voorzijde leer.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 Hoe handelt God met de mens? En dan moeten ze antwoorden geven, God handelt met de mens verbondsgewijze. Dat we zeggen, we zijn in Adam of we zijn in Christus. De Heer heeft het behaagd, niet alleen om uw vader en moeder weelde te gunnen, maar ook om samen te mogen verkeren op de akker waar God in werkt. Namelijk de akker van zijn gemeente. Want God heeft niet alleen de gemeente verkoren. Hij heeft ook de middelen verkoren waardoor hij zijn raad uitvoert. En nu las ik vanmiddag in het evangelie van Lucas dat tijdens de omwandeling van Jezus op aarde er veel mensen zijn geweest. Die hebben op allerlei wijze de nodiging gehoord van het woord. En waarvan we dan lezen en het geschieden op de weg als ze reisden dat een tot hem zeide... Heere, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En ouders, nu kijkt de Heere altijd dwars door de mensenleven heen. Onze woorden, onze voornemens, hoe schoon dat ze ook zijn voor mensen. Maar de Heer, die kijkt dwars door dat voornemen heen. En hij zegt tegen dat mensen kind tot de vossen holen had en vogelen de hemels nesten, maar dat de zoon des mensen niet heeft om het hoofd op neer te leggen, dan ziet hij door dat leven heen van een mens die op allerlei bijoorzaken meent te kunnen volgen. Een andere, daar zegt hij tegen: volg mij. En die heeft als antwoord zeker, ik wil je wel volgen, maar ik heb eigenlijk nog wat te doen. En zo zijn er velen, de een die had een vrouw getrouwd en de ander moest naar zijn akker. De ander die had nog een begrafenis dat de aandacht heeft. En toen heeft de Heer Jezus die scharen aangezien. Die leefde onder de adem van het woord. En iets heel ingrijpends gezegd, en dat wil ik vanavond ook tegen u zeggen. Want u doet vanavond met uw jawoot een eet. Doet u. U doet een eet afleggen vanavond. Dat u uw kinderen in de voorzijde leer zal onderwijzen doen en houdt onderwijzen. En hoe moet dat nou? En u zegt de Heerig die zijn hand aan de ploeg slaat. En die dan achterom ziet. Die is onbekwaam tot het koninkrijk. Ja. In het nu, vanavond, in het woord dat u uitsprak, het ja-woord, hebt u aan God toegezegd dat u en uw kinderen de weg zullen gaan van het woord in de voorzijde leer. Ja. En dat betekent onvoorwaardelijk. Die zijn hangt aan de ploeg slaat. En achterom ziet. Die niet meer bekwaam. Nu zal je vooruit moeten zien. Om die weg te gaan. Die God naar zijn woord u voorschrijft. En daar zijn er bij. Die staan vanavond met hun eerste. Baby voor het aangezegde zeer. Anderen. Hebben de zegeningen gods voorheen ook gekend. Anderen hebben. Al kinderen die door een bepaalde leeftijd gekomen zijn. En dan moet u eens gaan vragen aan ouders die al kinderen hebben weet je. Wat ze nou met die doodbelofte gedaan hebben en wat er van terecht gekomen is. En misschien denk je nu dat je dat nogal aardig zal gaan doen. Maar herinner dan vanavond te worden. Dat betekent vooruit ja. Onbekwaam zijn we tot koninkrijk als we willen vasthouden aan dingen die we los moeten laten. De Heer die vraagt geen halve dienst, geen kwart dienst. Die vraagt alles omdat hij alles geeft. En wat erin verklaard ligt wel, de enige mogelijkheid van zalig worden. Namelijk in dat reinigende, alleindigende bloed van het lam. Als u goed geluisterd hebt, zal het niet te lang maken. Dan hebben we gehoord dat de doop een ordening van God is. Dus het is niet primair belangrijk wat wij daarmee doen. Maar wat God ermee zal doen in ons leven. Hij heeft dat gewild. En de Heer die stelt een gehoorzaamheid boven de offeranden. En laten we nu eens gaan overdenken wat God ermee bedoelde. Met die ordening Gods. Om ons heen te wijzen. Dat God een weg van zaligheid uitdacht. Waar geen weg meer was. Die ligt verklaard in de bediening van de doop. Ouders. Gemeente. U hebt hier misschien ook wel gestaan. Wat hebben we daar nu van terecht gebracht? Ja, en ik weet het wel. Maar als ik donderdag s'avonds in de gemeente inkijk. Dan denk gemeente, gemeente, gemeente. Van God, welke beroepen zit je? je? Zijn we die twaalf jaar bijna nou, ook bij u bent? Zijn we al zo gewend aan de waarheid. Dat we het met die zondagdienstjes al aardig overeind kunnen houden. Zijn nu kinderen. Dat is de jeugd van de gemeente. Wat de schoolbrieven liggen naar voor het aangezicht van God. Die zijn hand aan de ploeg slaat en achterom ziet. Moeten bekeerd worden mensen. En God wijst die weg naar zaligheid. En die veel toebetrouwd is. Daar zal ook veel van geëist worden. We gaan deze ouders en hun zaad na de bediening van de doop toezingen. De zegenbeden van 134. Dat is de zegen op u dan. Dat doen we dan staande. Willem Evert, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Gerrit Willem, ik doop u in de naam des vaders.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 ...en des heilige geestes. Amen.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 Psalm 54, de eerste twee versen. O God, verlos mij uit de nood, want vreemden steken het hoofd omhoog. 54, 1 en 2. Liefde, de schrift van vanavond, uh, die vindt u in vervolg van onze bijbellezing over de man naar Gods hart, in 1 Samuel 20, en ik dacht vanavond het laatste gedeelte van dit hoofdstuk te overdenken, namelijk zoals uh, van het 35e tot het 43e vers voor ons ligt. Dus als overdenking het laatste gedeelte van 1 Samuel 20. En we beginnen dan bij het 35e vers. Ik ga al die vers in die voorlezen. dat moet u thuis maken. Maar de totaal van deze gedachten, die hebben ons thema de derde dag van het feest van de Nieuwe Maan. Dit gedeelte dat bepaalde ons bij de derde dag van het feest van de Nieuwe Maan. Ik wil daarin drie gedachten lezen. Het handelt over Jonathans trouw, over Jonathans boodschap, ...en over Jonathans liefde. De derde dag van het feest van de nieuwe maan... ...over de eerste en de tweede dag heb ik ook met u gesproken... ...kort weergave Jonathans trouw 34, 35 in de geschiedenis... ...dat morgens dat Jonathan in het veld ging. Wat wil dat zeggen? Dat bewijst hij zijn. Trouw, Jonathans boodschap is niet de pijl van u af en verder. En Jonathans liefde, We lezen en ze kusten elkaar en weenden met elkaar. En wat er dan verder in die geschiedenis onze aandacht moet vragen. En dan geven Gods geest ons de rijke betekenis van zijn Woord te verstaan. Steeds meer, geliefden, krijgen we eerbied voor de beleidenis van de oude kerk. Die als ze over het woord van God spraken daarvan getuigenis gaven met deze woorden. Dat ze dit woord niet geloofden, omdat de kerk als zodanig dit voor het woord van God hield. Maar omdat de heilige geest daarvan getuigenis geeft in onze harten. En daarmee valt de ware schriftkennis, Erbij of erbuiten. Daarmee beleden ze niet alleen de kanon der schriften de absoluutheid van de godsopenbaring, maar daarmee beleden ze ook de ware kennis en de doorleving van de schrift. Zover als de Heilige Geest. Daarvan getuigen is geeft in ons hart. Het is een waarheid. Die scheiding trekt. Gelijk als de predestinatie. Van voor de grondlegging der wereld de scheiding trok. Trekt hiermee het verachte geloof. De scheiding in Adams geslacht scheiding die dwars door de kerk gaat, dwars door de gezinnen, dwars door de huwelijken. Twee op een bed, twee in de molen. Waarom deze ingrijpende toeleiding? Wel, wanneer we die laatste versen hebben overdacht van deze bijbellezing waar we nu al 28 maal over David met u hebben gehandeld... En dan zijn we nog maar zo'n klein stukje in dat leven van David mogen indringen. En waar komen we daar nu steeds weer in tegen? Als we dat leven van de man naar Gods hart overdenken. Dan komen we daar steeds in tegen. De afbraak, de afbraak, de afbraak. De afbraak van alles waar een mens aan vastklemt, waar hij verwachting van koestert, waar hij hoop op gehad heeft. De weg van de afbraak. Wij komen in deze geschiedenis en vooral in dit gedeelte tegen. Wat valt dat valt. Maar David houdt God over. Vertrouwen God, gezijd het schild dat me bevrijdt. Meneer, me vast betrouwen. Want de Heer heeft een rijpingsproces in het leven van zijn kinderen. En in dat rijpingsproces bereikt God zijn doel. Al blijft het vlees aan de posten hangen mensen. God voert zijn eeuwige raad uit. In het rijpingsproces van zijn gemeente op aarde. En dan ben ik, denk ik naar het woord. Want als die triumferende gemeente aan Johannes werd getoond. Dan hoorde hij uit de mond van de engel: wie zijn deze en van waar? Deze allen, hij slaat er niet eentje van Gods kinderen over, niet één. Deze allen komen uit de grote verdrukking. en hebben een kleding gewassen in het bloed. Dat zijn twee zaken uit grote verdrukking. Moeten we ze niet klein achten. Maar niet zo groot als ze omgekomen zijn. Ook niet. Maar ze hebben ook één ding gemeen. Ze hebben de noodzakelijkheid. Maar ook de bevindelijke kennis. ...van de reinigende kracht van het bloed in de leven ervaren. Daarmee hebben ze in de aanvaarding van hun doodstaat... ...moeten inleven dat alleen het bloed van het lam reinigt. En dan moet je nu weer laatst mens zijn... anders heb je je bloed niet nodig. Het is een geschiedenis die voor ons ligt vanavond... Die brengt ons naar de derde dag van het feest van de Nieuwe Maan. Zover als u hier kon, mocht zijn. Weet u wel nog even, ga ik al me die terug ophalen. Weet u toch nog wel wat dat feest van de Nieuwe Maan was, hè Dat was toch die dure belofte die aan een woestijnvolk gegeven werd... Toen ze net de weg door een huilende wildernis begonnen. Toen beloofde de Heer zijn trouw. Toen beloofde de Heer zijn leiding. Toen beloofde de Heer dat hij zijn toezeggingen zou vervullen. Door de onmogelijkheid van het leven. Allaag is er al als leer. Gebukt bij de tegelstenen. Nee, toen ge nu jok moest dragen. En ze wordt waar van de dienstbaarheid. U is een beter lot bereid. Uw heilzoon is aan het dagen. Het rijke familiefeest. Zeven dagen achter elkaar. Om te mogen horen. En de Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk aan mij verlenden. En de derde dag van het feest, de overige dagen, heb ik in het verleden met u overdacht. Worden we nu herinnerd aan wat God toegezegd heeft. Maar ook wat we daarmee doen. Wat de mens daarmee gedaan heeft. En wat zo daarmee gedaan heeft. En Jonathan en David... Die derde dag van het feest. Die na de gewoonte van de oud-testamentische kerk begon. Zoals ik u het probeerde duidelijk te maken. Met de loftrompetten die opriepen tot het feest van de Nieuwe Maan. Psalm 81. Maar er is geen feest. Er is helemaal geen feest. Zo heeft immers. Recht tegen die toezegging van het feest dat nieuwe maan. Zijn leven in zijn eigen hand. Nooit, nimmer zal hij buigen voor wat God tot hem gezegd heeft. Ik heb je koninkrijk van je afgenomen. Die man die kon niet onder God buigen. Kon niet als een zwaardig mens onder God komen. En omdat hij niet als een vondenswaardig mens onder God kon komen. Dat God zich wendt tot het verloren, Ben je zelf wel eens als een vondenswaardig mens onder God terecht gekomen. Het leven ook eens een keertje uit je handen moeten geven. Ben je ook een vastgelopen mens voor God. Maar dat kon deze Saul niet opbrengen. Ondanks een feestviering. Hij wilde het niet opgeven, kon het niet opgeven. Nog ga ik wat zeggen hoor. Maar goed, hoor hoe ik zeg. Dat je er geen verkeerd gebruik van maakt. Die man werkt zich dood tegen God. En David? David die op het feest van de nieuwe maan, het feest van de belofte van God toezegging in Leiden. Daar, als een verstotene, op die derde dag. Bij de steenezel, zoals we weten, zich verscholen heeft. Terwijl de dood hem van alle zijden omringt. Terwijl hij afgesneden is van alle waarden. Als een eenzaam mens daar zit. In de heuvels van Gibea en Jonathan. Feest van de nieuwe maan. Gekrenkt, vernederd. En de bijzijn van de hoge van Israël is de speer naar hem geworpen. Saul heeft hem er zijn geboorte vervloekt. En dan komt die derde dag. En daarmee begint nu eigenlijk dat wonder van deze gelijk... of deze wonderlijke gelijkenis tussen leven en dood. En het geschiedenis, ja. Het is wel even bij al die gebeurtenissen die nu onze aandacht hebben. Die Bijbels schrijven toch eventjes als het ware door Gods geest gedreven tegen u en mij. Wat zeggen wil? Het geschied. God schrijft de geschiedenis. Van de wereld. Van de kerk. ...van zijn kinderen. Hoor je het? Gij door onweden voortgedreven en ongetroost. Hè? Hoor je het? driftigen zal hij verschonen en armen uitgenazen... ...hulpend en verlossing tonen. God schrijft de geschiedenis ook van zijn kinderen. Geen geval, geen zorg, gelust. Oost, nog west, nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. God is rechter die dat beslist. Die zal erop vervolgen Die vernedert en die verhoogt. God schrijft de geschiedenis. En het geschieden... God voert zijn raad uit. En in de uitvoering van Gods raad... heb ik u zojuist in de toeleiding gezegd... rijpt... De Heren zijn David. Hij rijpt hem om te mogen en kunnen zijn. De gezalfde Gods, de liefelijk in de psalmen die hoog opgericht is. God rijpt hem voor de koningschap. God rijpt hem als type, wier voetstappen hij alleen maar mag drukken van hem. Die in de weg van de verbrijzeling de verhoging leerde. Want het behaagde de Heer hem te verbrijzelen, heeft hem krank gemaakt. Ja, God schrijft de geschiedenis. De rijping van Gods kinderen in de weg van de afbraak. Opdat u waarlijk, waarlijk zou hebben meegezongen. Geweet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Met tranen heb ik geen fles gehoord. Opdat we zouden weten dat het leven van de gemeente Gods een strijdend leven is. Een strijd tegen een driehoofdige doodsfeer. En in die geschiedenis nu, wat we nou hier zien gebeuren in het geschiedenis, als Jonathan de andere morgen. Het paleis van vader zal verlaat. En wat er in die nacht gebeurd is, ik weet niet. Ga ik ook over, niet over filosofie. Maar hij heeft dat blijkt in dit alles, de nood en de dood, wel meegedragen. En zulke nachtjes, dan slaap je niet zo best meer. Wanneer de laaghangende oordelen over de aarde zijn, wat kan het de nacht zijn? Maar wanneer je weten mag dat er een kind van God in nood is. En wanneer je weten mag dat er een van je harte vrienden in nood is. Slaap je toch niet? Ik heb wel eens gelezen. Van die man die s'nachts drie uur uit zijn bed gehaald werd. En ze zeiden, wat ga je doen? En je moet daar naartoe. Waarom? Er is hij. En die belt eraan bij zijn zielevriend. En dan gaat de deur open. En wat kom je doen? Ik zeg: De nood van je hart is me opgebonden. Ja? Ach, zou ik voorbeelden noemen? Die zijn daar al te zeer. Nooit vergeten, ik was nog niet zo lang in Rotterdam. Dat ik langs de pastorie van mijn lieve broer kwam. En die stond dat trapje. Die oudjes weten dat nog wel misschien. Hij zei, jochie, kom jij eens even naar boven. Moet je Hij zei, jij zorgen? Zeg ik. Nee. Dacht je dat ik daarmee te liep. Hij zei, jij hebt zorgen, joh. Kom maar eens eventjes hier. Hij zei, ik ben een zondag en zijst geweest. En toen is een man naar me toegekomen. En die zei, dat moet je maar aan je broertje geven. Want vannacht is je op mijn ziel gelegd. En daar is nood. Ja. En ze hebben jongen, je hoeft niks te zeggen. O, oh, maar God weet van je nood af. Zie je, dan loop je met elkaar te sjouwen... ...omdat je al door van God gekregen hebt. Maar nu, die Jonathan, die heeft de nood doorleefd. En als één lid leidt, dan leiden ze samen. En als hij dan s'morgens uitgaat... ...dan hebben we bepaalde dingen overdacht in de eerste plaats... Dat de aanvallen van de machten der duisternis. Op dat leven de keus van Jonathan niet hebben veranderd. Dat de aanvallen van de machten der duisternis niet in staat waren. Om de zoete band die er is tussen Gods kinderen stuk te krijgen. Dat nog de schimpwoorden van Saul. Nog de dodelijke bedreiging van Saul hem in zijn keus hebben veranderd. Juist niet, juist niet. En als hij s morgens dan ook wakker wordt... en naar het veld gaat, naar de afspraak die ze gemaakt hebben... komt in mijn eerste gedachte Jonathas trouw naar voren. Heeft de aanvallen van de macht der duisternis hem niet doen schudden? Is hij niet beschadigd? Is hij niet gekrenkt? Is hij niet doorwond? Ja, ja. Maar nogthans was de macht der duisternis niet in staat. Om de band tussen Jonathan en David stuk te krijgen. Dat was van God hé. En wat van God is krijgt hij al niet stuk hoor. Jonathan. Ik lees in mijn onderwijs en het geschieden des morgens... dat Jonathan in het veld ging op de tijd die David bestemd was. En er was een kleine jongen bij hem. Ze hadden toch een afspraak. Die afspraak, dat heb ik u in het verleden al meer gezegd. Dat kunt u in het negentiende vers lezen... En als je drie dagen zult uitgebleven zijn, kom haastig af, ga tot de plaats waar je u verborgen had aan dagen deze handeling en blijf bij de steen ezel. Hij weet waar hij naartoe moet. En in diezelfde morgen bij de aanvang van de derde dag is ook David de man naar Gods, naar dat plekje gegaan. Die plaats waar we de vorige keren u uitvoerig bij bepaald hebben, van die verborgen plekjes waar de Heer zijn kinderen elkander doet ontmoeten. Hè? Kunt u nog weten van de vorige keer. En die morgen heeft David dat trompetgeluid ook gehoord. Het feest van de nieuwe maan. Het feest van de beloften, het feest van de trouw, het feest van de uitleiding. En waar moet die man nou mee naartoe? Als je in zo'n leven, zo'n situatie bent. En dan de spanning, hoe zal dat vallen? Wat zal daar in dat huis van zo gebeurd zijn? Want wat er in die maaltijden gebeurd is... En die honende stem van Saul, waar is de zoon van Izii, is hem toch onbekend? <coughs> Als hij s morgens vroeg naar die plaats gaat, dan heeft hij een tafreel gezien. Want hij heeft vanuit Gibeah vandaan Jonathan zien komen. Jonathan met zijn pijlkoker. En we weten, die pijlkoker is gevuld. Er was toch een afspraak. Drie pijlen zou hij schieten. En er was toch ook een afspraak. Dat hij in het vuil zou komen met iemand bij hem. En dat hij degene die bij hem was, een boodschap zou geven. En die boodschap was leven of dood. Vrede of oorlog. Erbij of erbuiten. U kunt tot lezen. Wat ze met elkaar afgesproken hebben. En wat gebeurt er dan. Waar David ziet hem komen. Jonathan met een macht bij hem heen. Van soldaten. Om te midden van de strijd aan te gaan tegen zijn vader. Heeft hij de helden Israëls verzameld. Nee. Want als je in een zaak in God kwijt bent. En je de wereld niet nodig. En anderen niet. Dan zal God het toch oplossen. Al weten we niet hoe. En al zo ziet hij Jonathan komen kleine jongen bij hem. Staat er. Om alle gevaar van verdenking te ontnemen. Is Jonathan het paleis uitgegaan. En ik denk bij mezelf dat die hovelingen Jonathan hebben zien gaan. We hebben in de vorige overdenking met u stilgestaan. Dat ze daar in dat paleis heel goed wisten wie Jonathan was. Wie Jonathan's God was. Wat Jonathan's genadeleven was. En wat zijn relatie met David was. Denk erom, dat was bekend hoor. Dat was bekend. En toen ze s morgens vroeg. Naar het geluid van de trompetten, Jonathan naar buiten hebben ze gaan met zijn pijlkoker en de boog bij hem. Hebben ze gedacht: ach, moet je hem zien gaan met zijn hoofdje naar beneden? Je kan toch niet vrolijk zijn als de kerk in de druk zit. Je kan toch niet blij zijn als de hel zijn viert? En dan, dan wordt daar een tafreel voor onze ogen getekend. Ze zijn grijpend, maar waar. Jonathan Strouw. Als hij daar aankomt, weet David het. Hij kan op zijn vriend aan. Wat voor boodschap dat hij brengen zal. Dat is hem volkomen onbekend. Want een spanningsveld kan er toch soms zijn in het leven van Gods kinderen op aarde, Niet wetend hoe het vallen zal. Weet ze niet. Dat weet hij ook niet. En wat leert mij dat dan gemeente, dat er een erfdeel op aarde is die in levenssituaties terecht kan komen. Dat ze voor de toekomst totaal geen inzicht hebben, totaal geen licht hebben. Dat ze absoluut niet weten wat de dag van morgen bieden zou. Die momenten zijn er. Of zijn we daar vreemd van? Ken je die momenten niet in je leven dat je geen ruimte meer heeft, terug niet kan en voor niet meer ziet van die vastgelopen wegen? Of wist u niet dat de wegen van Gods kinderen zo vaak van die doodlopende wegen zijn? Ja, maar niet bij God hoor. Oh. Daar komt Jonathan met zijn kleine jongen bij hem. Nee, geen krachtige helden. Dan zouden ze denken dat hij nog hulp nodig heeft. En dan ziet en hoort David wat we samen nou eens gaan beluisteren. De schrift is niet zo moeilijk als je me luistert. Drie pijlen hadden ze afgesproken, geen inlegkunde. He. ...van vader, zoon en heilige geest over de drieënheid. Dat heeft er hier niks mee te maken. Het is een teken, een goddelijk teken... ...dat ze met elkaar afgesproken hebben in de nood van het leven. Ik lees in mijn onderwijs... ...en er was een kleine jongen bij hem. En hij zeide tot zijn jongen, zie ze daar komen... David achter de steen verborgen, ziet het ook. Hij ziet Jonathan dichterbij komen. Hij ziet Jonathan een pijl uit zijn pijlkoker halen. Hij ziet zijn boog spannen. En hij hoort de opdracht. Jongen, loop. Die kant uit. Die kan uit. Hoe ver? ...dat die boog schiet. Weet niet. De rade ik ook niet nou. Ik heb in de tijd dat ik op de zendingsvelden zat... ...de jalies met pijlen en boog zien schieten. 60, 70 meter soms. Maar daar ga ik niet vergelijken. Jongen, ga. En ik zie dat jochie lopen. En als je dan een heel eind weg is... Dan spant Jonathan zijn boog en hij schiet. En we zien die pijl vliegen. Over de jongen heen staat er. Heel ver valt hij tientallen meters verder in het zand of in de weide. Ik weet niet, Ribia is nogal zandachtig. Waar iemand zo woont. En als die pijl daar wegzuist, dan hoort David de boodschap. Ook hij heeft hem gevolgd. Waar komt die pijl terecht? Wat heeft dat voor boodschap in zich? Loop, zoek de pijlen die ik schieten zal. En de jongen liep heen, en hij schoot een pijl, en hij deed. Over hem vliegen. En mijn gedachten ziet die jong kijken. Kijk, kijk, kijk, kijk, daar komt hij terecht. En David ziet het ook. En nu, nu zal de boodschap komen. Die ze samen drie dagen geleden met elkaar hebben afgesproken. Een boodschap van leven of dood. Erbij of erbuiten. Verwachting of geen verwachting. Kan dat zo zijn dat je zo een keer in de kerk komt? Waar zal de pijl vallen, mens? Waar zal de boodschap erbij zijn? Heb je zo je plekje ook wel eens ingenomen in Gods huis? En zeg, Heer, hoe zal het nou vallen? Zal ik er naar nou buiten gezet worden? Of zal ik erbij gezet worden? Zal het een boodschap van de dood en het verderf zijn? Of een boodschap van leven en vrede? Zo ver was het. Zulke momenten kent Gods kerk, zulke momenten zijn in het leven van Gods ware Sion terug te vinden. Daarom begon ik met u te zeggen, hier komt het leven openbaar van voor of tegen, erbij of de buiten. Zulke momenten in je leven dat je zegt, o oh God, waar zal het eindigen? Waar komt die pijl? En dan hoor ik de schrift. En toen de jongen tot aan de plaats. spijls die Jonathan geschoten gekomen had. Zo riep Jonathan de jongen na. En dan schoot het over dat stukje weide. Of dat stukje heide. Dat weet ik niet. En dan schalt het met luide stem dat Jonathan zo duidelijk brengt dat David het moet horen. Niet alleen die jongen, maar dat David het ook horen moet. Wat roept hij dan? Ingrijpend, is niet de pijl van u af en verder? Komt er niks achter? Geen woordje erbij, want ze hadden toch afgesproken, in de vorige Bijbellezingen is dat gezegd. Als Jonathan zou zeggen: de pijl is verder en weder, dan zou dat een boodschap inhouden van een weg van terug, een weg van ruimte. Maar dat zegt Jonathan er niet bij. En als het daar galmt op de plaats waar David zich verscholen heeft. Wat er staat is niet de pijl van u af. En verder komt niet dat verlossende woordje en weder waarop hij gehoopt had. Ach mensen, de kerk houdt soms vast tot het laatst toe. Misschien, misschien, misschien komt er ruimte. Maar David hoort het niet en beluistert het niet en komt weder. Nee, het is er niet voor hem bij. Wat moet de schrik om zijn hart geslagen zijn? Hij hoort daar als het ware zijn vonnis uitspreken. En wat nog meer de zaak duidelijk maakt, is dat Jonathan meer roept dan afgesproken. En daarmee aangevend hoe ontzaglijk ernstig de situatie is waarin David verkeert. Want dan galmt het voor de tweede keer en het komt tot David die daar verscholen is bij de steenezel. En wederom riep Jona de jongen na: Haast u, spoed u. Sta niet stil. 3. Ingrijpende boodschappen. Haast u. Er is geen ruimte meer David. Hoor je dat? Er is geen ruimte meer. Dus als ik vanavond probeer u duidelijk te maken, om verschillende situaties, standen, als u het hebben wil, in het leven van Gods kinderen te benoemen, dan hoor ik hier. Dat Jonathan tot David de boodschap laat brengen. Daar is niks geen ruimte meer. je Kijk in je leven. Dat je niets geen ruimte meer over. Waar me spotters durven vragen. Waar is God die geverwacht? Een kind van God in de engte. Een kind van God zong de ruimte op de aarde dat een beetje ouderwets, maar hier staat het hoor. Hier staat het: de kerk zonder ruimte op de aarde. Haast u, spoed u, de dood zit op je hielen. En sta niet stil, je moet verder, verder. En dat verder is een stap doen in het onbekende. Een stap waarin het huilende woestijnleven gaat beginnen. Daar gaat David door leven. Geweet, o oh God, hoe ik zwerven moet haar. Mag ik wat tegen u zeggen van nou? Zullen we het op gaan zoeken? Moet luisteren. Wij weten dat het leven van David vaak is weergegeven de liederen die hij gedicht heeft. Psalm 86. Heeft hij gedicht toen deze ontzaggelijke situatie in zijn leven voordeed. Mag ik een paar dingen zeggen? Dan legt David zijn hart op tafel wat ik u probeer duidelijk te maken. En we geloven toch dat dat het leven van de kerk is. Heren neig uw woorden. Verhoor mij, want ik ben ellendig en noodruftig. Hoor je? Als hij die boodschap ontvangen heeft en hij dit lied dicht, dan zegt de Heer, ik ben ellendig en ik ben noodruftig. Bewaar mijn ziel, ik ben je gunstgenoot, o God, mijn God. Verlos je knecht die op u betrouwt. Hoor je hem schreeuwen naar God. Daar bij die steen Wou je meer horen. Onder de dag der benauwdheid roep ik u aan. Ge zijt groot. Ge doet verwonderwerken. Hoor je hem zeggen. O God, de o Vader, je staan tegen me op. De vergadering ter dat die rannen zoeken mijn ziel. En ze stellen u niet voor ogen. Wend u toch tot mij. zijt me genadig. Geef uw knecht uw sterkte. Verlos de zoon van je dienstmaagd. Wil je de zielsgestalte weten van David? En deze situatie wel gaat Psalm 86 nog maar eens nalezen. Hier legt David zijn hart op tafel. In de strijd van zijn levende pijl is verder. Haast u, spoed u. Hij weet het. Het is nu duidelijk voor hem geworden. Zijn zaak heeft geen ruimte meer. En nu, en nu. Dat betekent dus loslaten... Zijn huisje loslaten, zijn vrouw loslaten, gezelschap daar vromen in Gibea loslaten, zijn helden loslaten, Jonathan loslaten, zijn vriendengemeenschap loslaten, alleen overblijven. Is dat het leven van een kind, God? Heb je hem nooit eens horen zingen? Wier voetstappen David en de kerk ook gaan moeten. Mijn broederen ben ik vreemd, van elk onteerd en onbemind, de kinderen mijner moeder. Vond onder hen geen schutsheer nog boeder. want de ijver van uw huis heeft me verteerd. Haast u, spoed u, de pijl die ligt verder. God doet een afgesneden zaak op daar. Dat moet in het leven van deze man. U en mij toch wel duidelijk zijn. En als God nou ook van die afgesneden wegen haalt. Moet ik zo zeggen. Wat David hier doorleeft. Met alle bescheidenheid denk ik. Dat een weinigje ervan in het uur daar waarachtige bekering. Door allen die de Heere wederbaard voorblijft. Om te scheiden. scheiding, Dat kwijtraken en dat kwijtraken. Weet je het nog? Toen die scheiding in je leven getrokken werd. Weet je nog dat je zo alleen op die wereld kwam te lopen. Weet je het nog dat ze thuis je niet meer begrepen. Dat uw vrienden naar haar hoofd wezen. En zeggen hij is een beetje van de streek. O. Weet je nog, toen je niet meer vrolijk kon zijn. Dat de mensen om je heen zeiden. van: zou de met die man gaan?' zijn. Toen je niet meer blij kon zijn waar je vroeger blij was. En je in de enige eind je ziel voor God los uitweende. O God gedenkt, gedenkt. Maar zo ligt een stukje van het leven van David. Voor u voor mij. Het onderscheid is duidelijk. Als dat het leven van de kerk is. Is het andere het niet, hè? Is het andere het niet? Die blij zijn ook met die mensen die altijd maar blij zijn. Die altijd zo de zakken vol kunnen. Neemt het eerste weg en het tweede te stellen. God doet een afgesneden zaak. Haast u, spoed u. En dan moet het nou verder met die man. Als je nou zo leeft als gezinnetje. En je raakt zoveel kwijt. Je vrienden raak je kwijt. En al die mensen die om je heen gesprongen hebben. Omdat je voor God opneemt. En je leven, en dat komt openbaar door heel je leven heen. Oh. En je uiterlijk ook. En je kleed ook. En je praat ook. Dat komt openbaar. En je komt dan alleen te staan met je gezinnetje. Maar als je nog God overhoudt. Dat is toch dan, dan zou ik toch zeggen dat ik liever met heel de wereld in oorlog leefde. En in vrede met God. Dat is andersom. Maar hoe gaat het nou met David? Nou, Daar ga ik zo over denken. Want ik zie dat ik nodig moet laten zingen. Kort 22... Zesde versie, waarom? Wel, hier hoor ik de man naar Gods hart. Maar dan hoor ik Davids zoon en Davids heren. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prang de nood en benauwdheid is nabij. Zes van 22. Strouw, Jonathan's boodschap eerlijk het was niet zo'n leuke boodschap maar wel eerlijk Als kinderen moeten eerlijk met elkaar omgaan, eerlijk en dan oh, komt die jongen met die pijl terug en David ziet dat en die Jonathan zijn boog afgeeft en zijn pijlkoker van hem losmaakt. En de pijl erin stopt. En die jongen meegeeft: Ga maar naar huis, mijn jongen. Ga maar naar huis. Zo kinderlijk eenvoudig, maar dan kan ik niet al te breed op gaan. Ik had er nog wel wat gedacht over. Er staat dat die jongen er niks van af is. Wat er tussen David en dan afspeelde. Nee, dat kan natuurlijk ook niet, he. Dat kan toch ook niet. Wat er tussen God en de kerk en wat er tussen Gods kinderen afspeelt in de verborgen omgangen. Daar weet de wereld toch niks van. Daar begrijpt de wereld toch ook niks van. Maar legt hier dan niet ook die kardinale scheiding. Die we toch maar heel eerlijk moeten vasthouden. In de tijd waarin we leven. Wat er zoveel godsdienst betreft wordt. Harde dingen, scherpe dingen. Nou, leef leeft helemaal niet meer in mijn hart. allemaal wel eerlijkheid. Wel eerlijk hè. Wat er tussen God en zijn kerk afspeelt, en tussen Gods kinderen afspeelt, weet de wereld niks van hoor. Maar de godsdienst ook niet. Je weet daar ook niks van hoor. Van die leidingen die God met zijn gemeente komt te houden op aarde, die, die verborgen omgangen die alleen bij de Heer bekend zijn. Daar was zo later zeggend. Hebben we bijna vernietigd op de aarde. Staal zijn zin gekregen. dat mensen. Wat hebben ze wat pijlen aan me geschoten. Wat hebben ze mijn leven aangetast. Wat hebben ze mijn werk aangetast. Maar daar heeft die vijand nog naar boven En schild en vuurige pijlen of speelt. En daar gaat. Daar gaat die jongen. En dan staat daar Jonathan en je toont het dan, die kijkt naar de plaats die ze afgesproken hebben. En er komt David. Twee mensen. Twee halden. Hm? De twee halden is er al. En al twee verslagen mensen. Jo, dat is toch wat? Twee halden is er al. En twee verslagen mensen. David loopt naar Jonathan. Een held is er al. En een verslagen mens door de omstandigheden van het leven. Oh, dat kan ook kinderen gods. Dat kan ook. Ze kunnen je zo beuken. En ze kunnen je zo te pakken hebben. Dat kan ook. Dat je als een verslagen mens over de wereld moet. Dat kan. En dan zien ze elkaar, die twee mensen. Ja. En ze weten van elkaar af. Jonathan weet het, als God het... Nee, niet verroet, maar nee. Jonathan heeft een groot geloof. Groot geloof. Want als ze daar elkaar omhelzen... Alkander kussen staat er. Dan zie ik in de eerste plaats als David bij Jonathan komt. Dan valt hij op de aarde. Stof op stof. Ja. Met de boodschap die hij gekregen heeft is deze man in stof terechtgekomen. Sommigen zeggen, ik weet niet hoor, of die exegese wel juist is, dat die buigt uit eerbied voor jongeren Zal er wel bij zijn, denk ik. Maar als ik me niet vergis in mijn exegese. Dan denk ik als jongeren dan dat plat onder op de aarde terechtkomt, dat dat een man is die onder God valt. Hm? En als je onder God valt, kan God alles met je doen. Daar ligt die man plat onder God. Hij heeft een boodschap gehoord. God doet toch een afgesneden zaak op aarde. Ach, Heer, als dat de weg is. Wat er van terecht komen moet, ik weet het niet. En dan staat hij op. En dan staat hij, ze omhelzen elkander. En ze kussen elkander. En ze wenen met elkander. Maar ze hebben vroeger met elkaar ook wel eens gezongen. En ze hebben elkaar te leven aan elkaar ook wel eens verklaard. Maar nou wenen ze met elkaar zo erg, zegt het grondwoord... dat David er bijna onder zou bezwijken... vanwege de nood en de omstandigheden van het leven. En als je daar wenend op staat... dan moet je gaan inleven wat de boodschap inhield. En wederom staat er, en dat is nou het wonder... En als die jongen heen ging, zo stond David op van de zuidzijde en viel op zijn aangezicht eraan en boog zich driemaal en ze kusten elkander en weenden met elkander. Totdat David gangs veel maakt namens uit de nood. En dan komt het geloof en liefde leven openbaar. Want je zou zeggen, nou is David verliezer, hè? of niet? Hoor je de hel juichen? Hij die daar neder ligt zal nooit meer opstaan. En nou geloof Jonathan dat David overwinnaar is. Dat is wat. Want terwijl ze daar elkaar ontmoeten. En je moet zeggen David is een vastgelopen zaak. Het is een verloren zaak. Zeg Jonathan door het dierbare geloof. Hoort je maar, Ga in vrede. Geen we beiden in de naam des heren gesproken hebben. De zeggende, de heren zij tussen mij en tussen u. En tussen mijn zaad en tussen uw zaad. Zij tot in de regen gaat. En zei David jij wordt koning. Hoor. Jij wordt koning. Ondanks alle aanvallen van de hel. Ondanks alle aanslagen op je leven. Ondanks de triumfen van de vijand. Ondanks deze boodschap. David, dan moet je veel loslaten. Je huis, je vrouw, je vrienden, je kennissen, je vrienden in het leger, je moet mij loslaten. Maar God gaat zijn werk voltooien. Ik heb u gezegd bij de aanvang: David wordt gerijpt langs de weg van inleveren en de weg van afsnijding. Ga in vrede. Hij gelooft. Dat God zijn beloften vervullen zal tegen de onmogelijkheid van zijn mensen leven. God baant de westerbare, brede stromen om zijn pad. Het geloof heeft koninkrijken overwonnen. Hij gelooft dat God zijn beloften waarmaakt. Hij zei dat hij straks koning zijn zal. Want dat hebben ze samen in een eeuwig verbond vastgelegd. Zou je dan in gunst aan mij en aan mijn zaal denken? En dan komt de scheiding. Ja. Heel kort. Mekkaar nog een hand geven. Mekkaar nog omhelst. En dan gaat David die onbekende weg in. Veel los moeten laten. Kan hij je met het geloof van Jonathan doen? Of moet ik u de laatste regels... Van Psalm 86 voorlezen, waarin David, gelovend in zijn God, in de weg van de totale afbraak, gelooft en hij zal zijn werk aan mij volenden. God werkt door de onmogelijkheid. Davids woestijnleven, daar gaat een balling. Een balling, verder niet. Dat is het leven van de kerk. Jonathan, Jonathan die gaat terug naar Ghibia. Waar komt Jonathan terecht? In een moorspelonk. Daar zal hij als een eenzaam mens in die moorspelonk moeten ervaren. Levend in een vijandige wereld. Moet je denken, Jonathan die gaat een vijandige wereld in. Moet ik zeggen, dat in het beeld van Jonathan ook een stukje leven van de kerk is. In een vijandige wereld. In een vijandige omgeving. In een vijandige. kerk. Hm? Maar als een vriend van God. Ja, dan pakt David 86. En hij tokkelt een harpje en hij getuigt want God is aan de zij en hij ondersteunt ja kom met die kerk goed uit door de weg van de mogelijkheid wat heeft de geschiedenis van David lijnen getrokken in het leven van elke dag nou ik hou het toch maar liever met die eenzame zwerveling met dat ballingsvolk ik hou het toch maar liever met een erfdeel die weten mag wat God aan zijn kerk beloofd heeft. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verhalen. Doopouders. Met die God kan je er doorheen. Met die God kom je doorheen. En die God hou je over. De wereld valt weg. Die vrienden vallen misschien weg. Maar toch. Wanneer ik. Op mijn legersteen aan u gedenk. in stille nacht. En dan is wat voor is. Meer dan die tegen ze straks gaat de kerk, triomferen naar huis, de voetstappen drukken van Hem, die eenmaal gezegd heeft, uw hart wordt niet ontroerd. Gelieden gelooft in God, gelooft ook in mij, in het huis van de Vader, zijn vele woningen. Amen. Heeren, we hebben de twintigste hoofdstuk afgesloten, de derde dag. Op het feest van de Nieuwe Maan. Een wonderlijke dag. Met wonderlijk onderwijs. Met ingrijpende lessen. Met duidelijke leidingen. Die u komt te houden om uw gemeente te rijpen. Al begrijpen wij het niet altijd, heren. Maar het is naar uw woord. De smeltkroes is voor zilver. En de oven is voor het goud. Uw gemeente zal daar als goud uitkomen. Gedenkt ook naar de trouw van uw verbond. Past het wat toe in vele harten. Denkt aan deze doopouders en het zaad. Leid over de wegen om Jezus wel. Amen. We zingen 66, het derde vers. God baande door de woeste baren en brede stromen ons pad. Zo is het gegaan, hè, Gods volk. God baant door woestenbaren, brede stroom in het pad. 3 van 66.